Merkel benadrukt wel dat mensen alleen kunnen integreren als ze de Duitse taal spreken en respect hebben voor mensen met andere gewoonten en een ander geloof. Tijdens de parlementsverkiezingen van vandaag in Afghanistan hebben de Taliban naar eigen zeggen 150 stembureaus aangevallen. Bij die aanvallen zijn zeker 11 mensen gedood. Volgens de autoriteiten zijn de Taliban er niet in geslaagd de verkiezingen te verstoren. Uiteindelijk kon bij ruim 90% van de stembureaus worden gestemd.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 Benedictus sluit morgen zijn vierdaagse bezoek aan Groot-Brittannië af. De politie heeft bij Heerenveen een man aangehouden die langs de snelweg liep. De Libiër van 27 verblijft in een asielzoekerscentrum in Burgum, 40 kilometer verderop. Hij had geen geld meer voor het OV en besloot daarom langs de A32 terug te lopen. Na tips van automobilisten nam de politie de man mee naar het bureau waar hij een bekeuring kreeg.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 corner Zie FM. 20 jaar. Zie FM in Zandvoort. En jij bent erbij. Zfm. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen? hoe jij eens graag. En oh, zeg ik stop, ga jij toch nog.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 Van den Bomen en jij bent zo en daarvoor hoorde je R.E.M. Heerlijke plaat met Losing My Religion. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Entertainment for You voor zaterdag 18 september 2010. Helaas zonder Roy, hij is er niet. Hij is op een welverdiende vakantie natuurlijk naar uh, Turkije is het. Ehm... Um, ja, natuurlijk wel entertainment for you Ik ben er wel, mijn naam is Rudy. Heb je een beetje een leuke dag gehad? Ik hoop het wel voor je. Misschien was het wel een beetje een, een zware dag, dat kan ook. Maakt niet uit, het is tijd om de komende twee uur een beetje te gaan relaxen... ...en lekker te gaan luisteren naar onder andere... ...natuurlijk de dubbelhit, een nieuw item hier bij entertainment for you Wat het is hoor je zometeen. Uh, en we hebben twee interviews staan. Voor het eerste uur hebben we een interview met de Sokkies... En twee uh, uur hebben we een interview met Tineke Rauw. Natuurlijk hebben we ook veel muziek in de aanbieding. Dat hoort er altijd wel bij hier bij Entertainment for You. Maar wat ik al zei, stel je hebt een zware dag gehad. dan, ja, dan gun ik je wel een beetje, een beetje, een beetje, een beetje ontspanning. Maar dan moet je wel een beetje loskomen natuurlijk. Ik heb ook een niet zo heel leuke dag gehad. Ik had vandaag een wedstrijd, maar stond helaas de hele wedstrijd wissel. Daar baal ik wel eens van. Dat lijkt me ook wel logisch. Maar ik heb gewoon, soms heb ik gewoon echt de muziek nodig dat je daarbij helpt. En dit is zo'n nummer daarvoor. Dit is de Cult een Love Removal Machine. ...heb ik gewoon even nodig... ...de Cult and Love Removal Machine. Jezus, wat een heerlijke plaat. Nou, ik had het al verteld... ...Roy is er helaas niet, hij zit lekker in Turkije. Maar, ik ga hem wel even bellen. Dus ik, als je één moment hebt... ...ik ga hem even bellen, lijkt me wel leuk. Ik ben benieuwd of u opneemt. Ik heb hem nog niet gesproken, dus we zullen zien. Ik ga nu even kijken... Zo. Dat is dus. Uh... Nou, ik ben benieuwd. Het zal niet het goede nummer zijn, het zal, het zal hetzelfde zijn. Kijk, er wordt nu gewoon gebeld, dat is nog lekker. Hallo? Hey! Hey, Roy! Alles goed, jongen? Ja, het gaat uh, helemaal lekker. Het gaat helemaal lekker. Je zit in het heerlijke warme Turkije, neem ik aan. Ja, ik zit lekker in Turkije. Alweer, uh, weer, alweer uh, een week. En uh, op morgen eigenlijk een week. En uh, ja, het is heerlijk genieten en uh, heerlijk uitrusten na een druk seizoen. Dus uh, ja, ik ben heel erg uh, blij dat ik dit, deze vakantie weer heb gedaan. Hartstikke mooi. Waar zit je ongeveer? Ik zit er bij Kusadasi in de buurt. Oké, okay, nou dat ken ik niet. Eh, uh, natuurlijk. Je hebt een uh, drukke periode gehad, zondag kunstverstijn. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is het, ge hoe is het geweest? Ja, het kunstverstijn was weer geweldig. Het was wel echt het leukste kunstverstijn van tot nu toe. We hebben natuurlijk, uh, we doen het nu al drie jaar. En uh, in die drie jaar tijd, uh, ja is het gewoon uh, gegroeid tot een groot evenement en je merkt het ook steeds. Mensen komen steeds meer kijken naar het kunstse zijn omdat het gewoon gezellig en leuk is. Het, uh, het niets moet, alles mag en uh, ja, het is gewoon uh, heel erg uh, gezellig altijd hoe zo'n uh, mensen naar het muziekpaviljoen komen om te kijken naar de talenten die we in Nederland hebben. Ja, en het uh, was het een beetje hoog dat talent, uh, ta talentengevoel van Sonda. Ja, de, alleen maar talent. Alleen maar talent. Uh, ja. Ik heb geen valse noten gehoord. Oké. Okay. En uh, het was vooral zingen en dans. Dit jaar niet een hele grote band of zo. Maar um, ja, het was gewoon uh, heel erg... Uh, ja, je merkte het gewoon... Je, je dacht gewoon echt dat zijn geen beginnende artiesten Terwijl het wel gewoon beginnende artiesten zijn. Ja. Yeah. En uh, ja, daar ben ik heel erg uh, trots op. Ook als oneritend zelf. Want uh, ja, je hebt toch weer vijf nieuwe artiesten bij, uh, bij het bedrijf. En daar ben ik... Uh, Heel erg blij mee. En, en het is ook gewoon leuk dat die ja, jongeren... ...dat die jongeren gewoon uh, een kans krijgen om op een podium te staan... ...genaamd Muziekbent. Ja, volgens mij wordt er op je deur geklopt. Klopt dat? Nee, ik, uh, ik ga zelf naar binnen in, in mijn kamer. Oh, oké. Okay. Je bent uh, nu aan het lopen. En uh, de ja. winnares, voor de mensen die het nog niet weten, wie heeft er gewonnen? Dat Marci. Uh, Marci uit Rotterdam heeft het uh, kunstenstijn uh, dit jaar... Uh, Gewonnen en, um, en uh, Sven Duyck is tweede geworden, en uh, als derde hadden we ook een uh, super uh, talent. Ik weet alleen, ben alleen even zijn naam kwijt. Oké, okay. uh, nou maakt niet uh, uit. Uh, en er was nog iets speciaals gebeurd, hè? Ja, ja waar, ik, uh, waar ik heel erg uh, blij mee ben. Ik heb mijn studenten natuurlijk gevraagd, en, uh, en uh, ja, op het muziekpavillon uh, liep ik vanaf het muziekpavillon naar de Bordes op het en uh, daarop uh, ja, stond ik dan met een roos en vroeg haar naar boven. Uh. En, uh, ja, en met elkaar gevraagd en thuis het zijn. Ja, en dat is wel heel gaaf want uh, ik kan je, er stonden wel meer dan honderd mensen gewoon daar aan het plein. Ja. En, um, en ook heel veel toeristen. En, ja, dat was gewoon heel erg mooi om, uh, om mee te maken. En ook om te doen. En uh, ja, het was ook een emotioneel moment. Want we hebben natuurlijk uh, wel veel al meegemaakt deze twee jaar dat we elkaar kennen. Ja. En uh, ja, als ik er nu over vertel, krijg ik nog steeds kippenstel. Ja, dus. oh, hartstikke leuk. En wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat het ge gebeuren, uh, is dat, gebeuren dat, dat weten we nog niet. Dus zijn nu we eerst lekker samen op vakantie. Ja. En uh, we gaan uh, gewoon uh, na de vakantie eens even kijken hoe het... Hoe het allemaal ook werkt, hè? want dat is natuurlijk een, een ervaring die je gaat meemaken. Ja. Je wil wel alles tot op puntjes geregeld hebben. Nou, dat lukt mij wel als organisator. <laughs> maar uh, ja, dat is gewoon wel heel erg, uh, heel erg um, spannend en leuk. En, en goed kijken van hoe en wat. En met datum hebben we nog iets. Maar we kijken gewoon even oh. hoe het allemaal gaat lopen. Nou, hartstikke leuk, heel mooi man. En uh, nou ja, geniet nog even van je, van je heerlijke vakantie. Hoe lang, hoe lang blijf je er nog? Ik blijf er gewoon uh, vier dagen. Vier dagjes nog en dan ga je, weer, uh, ga je weer richting het koude Holland. Nou, ik moet zeggen, de zon schijnt hier wel nu. Wat zei je? De zon schijnt hier wel. Ik zeg, je, je, je, dan ga je weer terug naar het koude Holland, maar het, het valt nu weer mee. De wind is weer weg en de zon schijnt. Nou, dat, uh, wij komen er weer bijna aan, hè? Oké. Okay. Dus, uh, nou, hartstikke goed. Ik, sp ja, ik spreek je volgende week. Geniet nog even van het warme weer. Ja, je zou dit natuurlijk ook zo weer nog spreken voor de release show. Oké. Dus uh, dat komt helemaal goed, hè? Ja, is goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Dankjewel hè. Ja. Hoi. Nou hartstikke goed nieuws natuurlijk voor Roy. Hij gaat trouwen. Heel leuk, heel leuk, heel leuk. Met een nog neer is nog niet helemaal bekend, maar dat horen we natuurlijk allemaal wel. Nick en Simon hoor je met het masker hier bij Entertainment View op ZFM. Natuurlijk zometeen de dubbelhit. En er komen nog een aantal interviews aan. Kortom, een bomvolle uitzending. Van dit verander jij opeens naar zwart En je buien gaan van droog naar boos Of soms opeens een lange regen. Je breekt een heel, je breekt opnieuw Maar Je zoekt toch naar wat groene gras? Besef jij dat ik net iets groen, groen was? van jaloezie? Ja, zie niet dat jij al. En het masker hier bij ZFM Sanford. Entertainment for je luisteraar En we gaan door naar de dubbelhit. Want de dubbelhit uh, is een uh, liedje tussen een Amerikaanse band en een Franse zanger. The White Stripes is een Amerikaanse band. En had in uh, 2004 een hele grote hit met uh, Seven Nation Army. En. Uh, paar maanden geleden, 2010, dus heeft Ben Lonkel Sol ook hetzelfde nummer uitgebracht, maar in een heel ander tintje. Luister even mee. De eerste is van Ride the White Stripes, dus de echte. En daarna hoor je van Ben Lonkel Sol, de andere versie, maar dus ook van Seven Nation Army. Luister even mee. De versies zijn natuurlijk echt fantastisch. Ben, Lonco, Sol en de White Stripes met het nummer Seven Nation Army.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 Met het prachtigste verhaal. Oh, God, wat is ze lief. Gisteren uit sabo. Ik mis je er Vandaag uit Praag kattenbel. Want er is zoveel te doen. Postbodem, mijn huis weer heeft gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. Ik denk toch wel het mooiste nummer van Bluff: liefst uit Londen. Aan de telefoon uh, de ene van het duo, de Sokkies, het zangduo, de Sokkies: Hans Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag in Zandvoort. Ja, we zitten hier helemaal in Zandvoort. Waar, waar, waar zit u eigenlijk? Ik zit op dit moment in Hengelo-Overijssel. Hengelo-Overijssel. En is er een optreden? Nee, er is geen optreden. Het is gewoon voor onze vrije zaterdagmiddag... En we hadden van jullie een berichtje gekregen dat jullie vandaag een interview met ons wilden hebben. Dus vandaar dat ik op jullie telefoontjes zat te wachten. Oké, okay, hartstikke leuk. Hoe gaat het met jullie? Want jullie zijn al een tijdje bezig. Ik zie, ik zie hier vanaf 2004. Jullie ja. zijn. Uh, nou, misschien kunt u dat het beste uitleggen. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we kennen elkaar van een, van een reviewgezelschap. En in 2004 was er uh, in Azië, zoals je waarschijnlijk nog kunt herinneren, de tsunami. Ja. Een geweldige natuurramp. En dat jaar hebben wij gezegd, och, laten we eens wat doen. Het was bijna carnaval. Laten we eens voor de Gein een carnavalsplaatje gaan maken. En laten we met de opdringst daarvan eens vissenhuisjes gaan bouwen in Azië. En dat hebben we gedaan. En dat resulteerde in uh, 38 optredens. En met die optredens... natuurlijk. Flink wat geld bij elkaar gebracht en inmiddels zijn er uh, twee huisjes van gebouwd in Azië. Maar goed, dat was 2004 en de mensen vonden dat zo leuk. Dus die zeiden op een gegeven moment van, en volgend jaar dan? Nou, wij zijn allebei maar gewone jongens die gewoon ons dagelijks werk hebben in het onderwijs. En we zeiden ervan: nou, volgend jaar weer een plaatje. En dat werd wat een joekel, ook weer een carnavalsplaatje. Ja. Maar dat was niet genoeg natuurlijk, want van het een optreden kwam het andere optreden. En toen zijn we een zo zomernummer gaan schrijven. En vervolgens hebben we ondertussen tien eigen nummers gemaakt. En treden we regelmatig op, ook natuurlijk met, met liedjes van andere bekende Nederlandse artiesten. Maar ook met onze eigen nummers. Tja, nou, u heeft meteen wel heel veel verteld. Ja, dat is een hele ontwikkeling geweest. Zo, ja, hartstikke leuk is dat. Maar jullie zijn dus begonnen met die watersnoodram. Maar daarvoor, zijn jullie, was dat ook de eerste keer dat jullie samen optreden? Of treden jullie daarvoor al op in bijvoorbeeld uh, kroegjes in de buurt of zo? Uh... Nee, helemaal niet. Wij, uh, wij kennen elkaar van een reviewgezelschap. Ik schrijf daar de teksten al 30 jaar voor. Ja. En René, mijn maatje, die, uh, die deed altijd de zangpartij, om het zo maar te zeggen. En. Die tsunami was dus de aanleiding om uh, het nummer 5 paar sokken te schrijven. En daar komt ook onze naam vandaan, de Sokkies. Uh, wij hadden in die tijd zoiets van... Er zijn vast wel mensen die uh, ergens nog een oude sok hebben met wat geld erin... dat ze kunnen missen voor het uh, door de ramp getroffen gebied. Ja. En ook in die tijd kenden we natuurlijk de Tokkies uh, in Nederland. Misschien dat je dat nog kunt herinneren. De Tokkies? Ja. Ja, ja, ja, kennen we ja, natuurlijk. De familie die uh, toen... Uh, horen maakten. En toen zeiden wij van... ...nou, dan gaan wij als de sokkies door. Sokkies, ja. <laughs> ja. Wat een leuk verhaal zeg. Ja. Maar ik zie dat... je ...dat was het niet dus het enige... Uh, ...goede doel wat jullie hebben gedaan. Nee, we hebben... ...daarna hebben we... Uh, ...we hebben via uh, Karin Emmering... ...dat is dan de activiteitencoördinator... ...van ja. de stichting Aat Dat is een stichting hier in de omgeving... ...die uh, verschillende huizen heeft... ...voor mensen met een verstandelijke beperking... Daar zijn we uh, een, een project mee gestart waarbij we zeiden... ...we gaan één keer in het jaar gaan we beginnen met een idols serie voor mensen met een beperking. Oké. Okay. Om René en ik zijn spontaan in die jury gaan zitten. Dat doen we inmiddels vijf jaar. Zo. So. Uh, het begon heel klein met 400 man in een zaaltje... ...waarbij de winnaars van uh, de idols serie mochten optreden. En het tweede jaar waren dat 800. En inmiddels hebben we nu vier jaar gehad met 1500 man in het uh, Rabotheater in Hengelo. Jezus. En het leuke daarbij is dat, uh, dat Jannes van het begin af aan zijn medewerking heeft verleend. Nou, je kent Jannes, hè? Ja, tuurlijk. Ja, de koning der piraten, zeg ik altijd. Ja. Uh, hij, uh, hij vindt het ontzettend leuk wat we doen. En met Jannes hebben we het eigenlijk uitgebouwd tot een hele bijzondere avond in maart elk jaar. Waarbij we grote artiesten hebben. Jeroen van der Boom is geweest, Lucas en Gea zijn geweest, Henk Wijngaard is geweest, Danny Christian is geweest... En dit jaar, 19 maart 2011, komt zelfs Jan Smit. Jee, ja, dat is wel een heel mooi initiatief, vind ik dat. Het is uh, ook uniek omdat wij toch van mening waren... dat er voor mensen met een beperking veel te weinig werd georganiseerd. Ja. Zeker op het gebied van, uh, ken je je eigen talent? Wij hebben meegemaakt dat bij mensen met een beperking toch mensen zitten die geweldig goed muziek kunnen maken en soms zelfs nog beter kunnen zingen dan Jan Smit, en Nick en Simon. Ja, hebben jullie wel eens hele grote talenten tegengekomen? Ja, ja echt. Je staat versteld van wat mensen toch kunnen en hoe ze zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen. Ja. Hebben jullie wel eens een plaatje opgenomen met een winnaar? Uh, nog niet. Nog niet. En zijn jullie dat wel van plan? Want, Want... ik neem aan dat er wel een hele goede bij zit ja we hebben dit jaar ook weer 40 kandidaten en we zijn vorige week voor 14 dagen zijn we met de voorrondes begonnen ja we hebben over 14 dagen hebben we de halve finale en daar zit Imca Marina uh, komt dan bij ons en dan hebben we nog de finale en dan komt Janus ook nog even zingen Zo. maar het leuke van uh, die hele serie Idols is dat de winnaars er zijn altijd drie winnaars die mogen dan op die grote avond in maart, mogen ze dan ook met de grote artiesten op het podium en mogen ze hun eigen nummers zingen. Ja, ja, ja, ja. En hoe wordt er de, vanaf de artiestkant, hoe wordt dat bekeken? Ja, heel erg leuk. Oké. Okay. Ik, eh, ik sta elke keer weer versteld van uh, hoe goed artiesten, de grote artiesten de vinden wij dan hierop inspelen. En ja, de mensen die daar zijn op zo'n avond, die zijn natuurlijk uit. Hè. Het is hun feestavond. En, te genieten met volle deuren. Ja, zo echt een heel mooi initiatief. En ik neem aan dat het uh, voor volgend jaar weer, uh, weer gaat gebeuren? Ja 19 maart Rabotheater Hengelo met Corrie Konings in het voorprogramma en met Jan Smit. En natuurlijk met de sokkies. Met de sokkies natuurlijk. <laughs> uh, hoe staat het eigenlijk met de optredens? Treden jullie nog steeds heel veel op? Nou, weet je, het dus even even. Uh, ik ben dan in het gewone leven directeur van de basisschool. En René, die zit ook ergens in, de, in het onderwijs, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus we hebben zoiets, wij doen dit omdat we het leuk vinden. En als we uitgenodigd worden en we kunnen er in, uh, in onze agenda een gaatje voor vinden, dan komen we graag even een half uurtje een uurtje optreden. Ja, nou, hartstikke leuk. En uh, treden jullie wel dan ook wel eens op voor jullie leerlingen? Of uh, is, dat, uh, is dat niet aan de orde? Jawel, met name rond carnaval. Want uh, kijk, de sokkies zijn hier in het oosten nog steeds degene die met carnaval de zaak op de kop zetten. <laughs> dus dat blijven we doen. En, en dan met de andere nummers, dan is het gewoon gezellige feestavonden en, uh, en partijen. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik heb... Uh... Ik denk dat ik wel genoeg weet, en de luisteraars ook wel. Uh, jullie hebben een website, hè? Ja. Uh, kun, je die, kun je die even herhalen, zodat de mensen even kunnen kijken op jullie site... hoe het uh, met jullie agenda bijvoorbeeld zit, of, uh, of ze meer nummers willen luisteren? Als je, als je kijkt naar www.sockies.nl... Dan zie je in feite nou, de hele beschrijving en kun je zien welke eigen nummers we hebben gemaakt. Ik geloof dat ze nog niet allemaal op staan, maar een stuk of acht staan er wel op. Ja. Er staan videoclips op die we ook op YouTube hebben gezet. Nou ja, het hele verhaal van de sokkies is daar te vinden. Oké, okay. nou ik wil je hartstikke bedanken. Geen dank. En uh, nou, ga door met de leuke initiatieven van, uh, van jullie. En ik ga een nummertje van jullie draaien. Is dit alles? Prima, dankjewel. Oké, okay, dankjewel hè. Succes. Is dit alles, alles, alles Is dit alles Onze vieren Is dit alles, alles, alles Is dit alles, alles, alles, alles, alles? De dag verdwijnt De nacht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 Ik ben de naam baby. Ja, ik zie me shinen Als een motherfucking topper Gordon is er niks bij Ik weet hem als een wopper Ben loezoel van de bier en drank Lauwe pappie, geen sixpack op mijn buik Maar wel eentje van de appie Hang met G-mas En ik vang een sms Ze geeft mij een glas maar ik pak gewoon de fles Ik ben sexy Ik heb een body van een god Dus doe jij me lekker bot Ik heb een body voor mijn bot Denk een glas, zelfvertrouwen of een Spageel, een glaasje antidepressief, van jongen, ja wel. Zit bij een replay café, een potje lekker te gaan. Ik rol een Jojo, ja toch echt een bad man. Ik heb een zin, in, nu ga ik crazy. Nergens mee bezig, ach, ik heb een zin. In, vandaag is de dag. Ik ben geen party, boy. Ik ben een party. I'm mad Keys. Ik ben op Lowlands Jij bent op pingpong Schrijf Rims in mijn blackberry Is mijn ink fucking lekker ja. En jij gaat fucking What wat je zegt, zegt Je leuk vindt maar crazy Vandaag is het in Lowlands Low Lowlands Low Lowlands. low. Lowlands Bottom. Het is soep Ik zeg ik blaas beats En alcohol testen Ben opgegroeid in groet in hallo Waar iedereen me pesten Ik ben oeberlozer Jij bent uber sexy. De kans dat dit zonder rap gelukt was echt. Op echt niet, maar ik fuck met je. Want jij bent oefen. Om zo te steken naar de deur, Want ik ben oe lang en ik heb Ze hadden er zin in, ze stonden er ook hoor. De Opposites en Crazy zin in hier bij ZFM. Entertainment for you. En het was een spetterende show. Het was zo geinig. Ze gingen met uh, rubberbootjes over het publiek heen. Ik heb het op tv gezien. Nou, ik lag echt helemaal dubbel. Nou, het eerste uur is al bijna weer voorbij. We gaan zo naar het nieuws. Het tweede uur een drukke show met bijvoorbeeld Popsen Henry en Tineke Rauw.